Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Mart van der Leer. Mirjam Koldmans. Lenteman. Mijn naam is Johan Jongepier. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Dankjewel voor het applaus, dames en heren. Ja, en Naast mij hier in de kroeg Libertaria zit uh, Mart van der Leer. Hoi Mart. Hoi, hey, goedenavond Johan. Ja, En uh, Jurjen is er ook nog, maar die is nou even net een uh, biertje aan het halen. En Lenteman uh, heeft een plekje op het podium uh, bestegen. Die gaat zo meteen een uh, liedje voor ons spelen. Maar uh, ja, ik zal eerst met jou beginnen Mart. Uh, ja, hoe, was, uh, hoe was de borrel? Uh, ja, gek dat ik het vraag hoor, maar ik was er zelf ook bij. Maar ja, jij ja, ja. mag het even vertellen aan de luisteraars. Ja, nou ja de borrel was uh, gezellig uh, als altijd. Hè. En, uh, ja, allerlei uh, interessante gespreksonderwerpen uh, zijn weer uh, op tafel gekomen. Hè. We hebben het onder andere over de eventuele, als die er waren, libertarische grondbeginselen van Nederland gehad. Uh, hm. we, hebben, we hebben het gehad over ja, strategieën, zeg maar, om het uh, libertarisme verder te verspreiden. En ook om de libertarische borrels uh, wat uh, meer in de spotlight te zetten. Ja, allerlei uh, interessante onderwerpen, zoals altijd. Hè. Ja, dus ja, dames en heren, aan het Eind van dit programma gaan we dus uh, de libertarische agenda doornemen met alle borrels hier in het land. En ik zou ja, iedereen willen vragen: gewoon, het is heel vrijwillig, gewoon eens een keertje eentje te gaan bezoeken. En je zult er geen spijt van hebben. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik, ik heb er zelf geen spijt van. Ik kijk er zelfs altijd uh, naar uit. Dus, uh, ja. ik, uh, ik heb nog nooit iemand gehoord die er spijt van had. Dus, uh, nee, nee, nee. Dat is dus, helemaal niet eens. Uh, ja. ja, zullen we gewoon uh, naar het nieuws uh, gaan? Ja, helemaal goed. Nieuws, dames en heren. Er is weer een hele hoop gebeurd hier in deze wereld. Ja, Lou Reed is overleden. Dat uh, mag u niet uh, ontgaan zijn. In verband met uh, zijn heengaan heeft uh, Lenteman zometeen nog een uh, nummertje aan hem opgedragen. Daar gaan we zometeen uh, naar luisteren. Eerst even het andere nieuws. Uh, Mali... Dat is vers van de pers vandaag bekend geworden. We gaan naar Mali toe. Ja, inderdaad. Misschien ja, ik, uh, ik uh, dat we het... daar gingen voetballen. joh. Dat, dat... Ja, precies. Ja, de kreet wordt nogal eens gebruikt. hè. We gaan naar Zuid-Afrika. We gaan naar Brazilië. Noem maar op. Inderdaad, In verband met het WK. Of dan wel EK en voetbal. Maar uh, ja, we gaan naar Mali. Ja, het blijkt maar 400 man te zijn. Dus ja, de 17 miljoen uh, zijn dat er ook niet zo gek veel. Maar, ja, het Waarom wordt inderdaad... dan in een uh, WUF-vorm gesproken? Ik bedoel, dan, dan, dan ga ik er echt vanuit dat er 17 miljoen gaan. Hè? Dus... Ja, precies. Ja, <laughs> ja dan zou het nog gezellig worden in Mali. Of niet? Ja. Maar uh, ja, nee, ze hebben inderdaad ze dat het kabinet heeft ingestemd met deelname aan een militaire missie naar Mali. Ja, Waarom? Een, uh... Omdat uh, Al-Qaeda een bedreiging zou zijn voor ons land? Ja, dat is inderdaad... Uh, dan uh, ja. vind ik uh, ambtenaren toch een grotere bedreiging voor onze persoonlijke vrijheid... ...dan uh, Al-Qaeda in Mali. Maar... Ja, dat is zeker waar. Ja. Statistisch en historisch gezien is dat uh, absoluut uh, ontegenzeggelijk waar. Ja. Ja, uh, volgens, uh, volgens Rutte is het doel van de Nederlandse missie... ...geen verdere proliferatie van terrorisme en ernstige aan de zuidgrens van Europa. Dat moet natuurlijk ook weer even erbij vermeld worden. Het gaat allemaal over Europa natuurlijk. Hè? Oeh, jongens, Europa wordt bedreigd. <laughs> Ja, ja, ja, precies. Dus uh, ja, vandaar uh, deze missie. En uh, die zal uh, het eerste jaar 65 miljoen gaan kosten. En daarna voor ieder jaar tussen de 40 en de 50 miljoen. Volgens Rutte. Dus uh, daar kunnen we zeker nogal, denk, een kwart bij, uh, bij optellen. Ja, ja, ja, dus zoveel uh, per uh, werkende Nederlander? Dus, uh, het is dus 10 euro uh, per, uh, per werkende Nederlander eigenlijk. Nee, goed, ja, dat, uh... maar uh, ja, dat is inderdaad. Uh, voor het ja, dat is toch jaar. Vier, vier pilsjes in het café, hoor. Ja, precies. Ja. Ja. En het, ja, het, het klinkt weinig zo op die manier. Hè. De grote bedragen die, uh, die klinken altijd natuurlijk indrukwekkender. Maar zometeen gaan we nog even alle andere bedragen doornemen. Die, ja, op... we hebben nog wel uh, ja. een niks aantal bedragen inderdaad om door te nemen. Maar uh, ja, wat ik wel uh, noemenswaardig vond aan uh, de VN-missie in Mali. Die uiteraard overal uh, ja, een, als een vredesmissie wordt betiteld. Mm -hmm. Daar gaan we voor. Hè. We sturen mannen met geweren die kant op voor de vrede. Ja, ja voor de vrede. <laughs> Precies, dus uh, ja, wat er onder andere gaat gebeuren is uh, inlichtingen verzamelen, verwerken en analyseren. Uh, daarvoor worden de vier, uh, ik weet niet of het de vier, maar in ieder geval vier Apaches uh, ingezet. Ja, wat voor inlichtingen willen ze met die Apaches gaan verzamelen dan? Ja. Een ik... luchtfoto's maken ofzo? Ja, ik denk, uh, iedere, iedere malinees met een geweer, die wordt, ja, die wordt doorgelicht, hè. Die, uh, die, gaat door de, die komt in, uh, in de database van de AIVD terecht, misschien of zo. Maar uh, ja, en daarnaast uh, ook politietrainingen, net als in uh, Afghanistan. Dat, uh, ja, dat werkt zo uh, fantastisch, dat, uh, dat willen ze daar ook gaan doen. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd. zometeen en, uh, nog even een uh, berichtje over hoe geweldig onze agenten zijn. Maar dat, ja, precies. daar is zometeen wat meer over. <laughs> ja, ja, ook nog, uh, inderdaad, leuk om even aan te stippen. Maar uh, ja, in principe is de bedoeling uh, in beginsel om uh, um, uh, ja, een quote van het... Uh, van de persconferentie of het, uh, de aankondiging uh, te noemen. Even kijken, de Nederlandse bijdrage wordt in beginsel geleverd tot eind 2015. Maar medio 2015 wordt dan besloten over verlenging of beëindiging. Dus uh, ja, het kan zomaar ook nog langer gaan duren. Dus, uh, ja. De vraag is, ze hebben het ook niet eens aan het Nederlandse volk gevraagd of wij überhaupt daaraan mee willen doen. Dus ja. Nee, inderdaad. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander uh, ten eerste moeite heeft met uh, het aanwijzen van Mali op een kaart. Ja. En uh, ja, daarnaast... Uh, Waarschijnlijk, zeker in deze crisistijd. Ah, het is toch een oude handelspartner van ons. Hè? Maar het is toch wel belangrijk om de, onze oude goede banden met het Malinese Rijk uh, weer een beetje te verbeteren. Hè? Want daar kochten vroeger onze slaven van. Hè? Ja, ja, dat is ook zo. Maar of je dat dan met Nederlandse militairen, of je daar uh, de banden mee uh, aansterkt, dat durf ik te betwijfelen. Maar goed, ja. Ja, het is uh, zoals je zegt, hè? Het, uh, het volk wordt er verder niet om gevraagd, om een mening gevraagd. En uh, ja, het kabinet doet maar weer gewoon. Hè? Ja. Het moet van de pen. Uh, wat ik wel heel belangrijk vond, is de reactie van Van Manders. Ja, inderdaad. Ja, Twan Man is uh, uiteraard, uh, voor wie het nog niet wist, uh, voorzitter van de Libertarische Partij. En Hij zegt, er is geen rechtvaardiging voor het gebruik van geweld in Mali. Mali bedreigt nog de wereld, nog Nederland. We hebben geen belang om hier te interveneren. Er zijn dan ook geen redenen om het even welke partij in Mali te steunen. Daarnaast zegt hij ook, het Nederlandse defensiebeleid moet de bescherming van het leven, de vrijheid en het eigendom van de burgers in Nederland tegen het risico op een aanval door een buitenlandse mogelijkheid ten doel staan. Dit doel moet worden bereikt met een minimum aan kosten en zonder de vrijheden te ondermijnen voor de bescherming waarvan het bedoeld is. Daarachteraan nog even om het duidelijk te maken uh, wat, wat het standpunt is van de Libertarische Partij. Wij willen een einde maken aan alle buitenlandse interventie door de Nederlandse regering. Militair en economische hulp, garanties en diplomatieke inmenging inbegrepen. Wij willen een einde aan alle beperkingen aan particuliere buitenlandse hulp, zowel militair als economisch. Wij willen een einde maken aan het sturen van militairen naar het buitenland. Nou, Dat lijkt me een, uh, een bijzonder duidelijk standpunt. Ja, helemaal mee eens ja ja zeker ja ik nou, bedoel, zijn we er uh... al bij mee eens ja en dat was uh, dus 75 miljoen een uh, jaar volgend jaar weer 50, 50 miljoen geloof ik en daarna ook weer uh, 40 miljoen geloof ik ja het eerste jaar 65 en daarna tussen is de Oh, 20 65 oké okay, ja, ja nee dan en het uh, ja, is toch weer een hele hoop geld over de balk uh, terwijl ons uh, wijs gemaakt wordt dat we gaan bezuinigen ja ja inderdaad ja jij hebt nog meer gevonden hè ja, klopt. Ja, ik heb even, eerst even de miljoenennota's erbij gepakt. Waarom die nog miljoenennota's worden genoemd is mijn raadsel, want we zitten natuurlijk al lang in de miljarden. Maar goed, uh, ik heb hier de miljoenennota 2012 voor me. En daar heb ik een totaal uitgaven van 257,4 miljard. Hou hem even vast. In uh, 2013 zitten we al op 260,9 miljard, dus dat wil zeggen uh, 3,5 miljard extra. En dat was nog voor de bail-out van uh, SNS, dat was geloof ik ook uh, uit mijn hoofd 3,7 miljard euro. Dus ja, dan, uh, dan zit je al over de 7 miljard. Ja, de overheid uh, vindt altijd weer andere manieren om uh, geld over de balk te smijten, uh, te bezuinigen. Ja. En uh, <laughs> ja, dat is dus uh, inderdaad ook hier in Nederland het geval. En ja, we hebben ook het bericht gekregen afgelopen week, uh, vandaag volgens mij zelfs. Dat uh, we een cultuurpaleis krijgen hè, in Den Haag. Yo, hoi hoi, een paleis. Ja. Daar komt de koning in zitten, denk ik. Hè? Koning cultuur, Die we allemaal moeten ik aanbidden. Ja, ja. Met dus, allemaal ja, uh... op de knieën ervoor. Want hij is zo goed en zo. Halleluja. Ik denk wel, ja, ik denk dat hij die, dat die daaraan beter moet worden, ja. ja. inderdaad. Oh, jongens, jongens. en dan allemaal van goud en marmer. Ja, nou ja, je zou het bijna zeggen. Uh... Ik heb foto's gezien van hoe het eruit moet gaan zien, of tekeningen eigenlijk, bouwtekeningen. Ja. En dat is een ding wat je eigenlijk, een megalomaan project van een of andere sheik ergens in Arabië, in Qatar of, of Dubai <laughs> of zo. Weet je wel, daar, daar verwacht je zo'n ding, maar hier in Den Haag notabene. Ja, ja, er wordt uh, 181 miljoen euro voor uh, opzij gezet, dus uh, daar zou inderdaad uh, ja, menig uh, Arabische odysheid zich niet voor schamen. Ja, dat, uh, dat wordt er inderdaad voor uh, opzij gezet. En uh, daar is de gemeenteraad van uh, de Hofstad uh, definitief mee akkoord gegaan gisteren, donderdag hmm. is dat geweest. En, ho en hoeverre was het de wil van het volk? Nou, uh, ik lees hier uh, uit het, het artikel op nu.nl, getiteld Groen Licht voor Cultuurpaleis Den Haag, voor degenen die het nog op willen zoeken. Uh -huh. um, het project is niet populair in Den Haag, blijkt uit Peilingen. Maar wethouder Mannix Nolden van Stadsontwikkeling is optimistisch. Hij zegt, draagvlak ontstaat als je begint. Draagvlak? Draagvlak? Ja, Ontstaat? Draagvlak staat wanneer? Dus uh, ja, op die manier uh, kun je natuurlijk alles rechtlullen wat krom is. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat is een ambtenaar hè? Dat is in dit geval zelfs een wethouder. Dus uh... No? Ja, dat, dat doet me weer denken aan hoe, hoe werd de Obamacare ook weer uh, aan het volge gepresenteerd? Ja, yeah, we have to pass the bill so that we can find out what is in it. Het is echt weer een soort omgekeerde logica die echt alleen maar bij statisten uh, voor kan komen, weet je wel. Ja, zeker. My, my God. Ja, stel, stel je voor dat, uh, dat Apple meteen van de nieuw product uitkomt. Hè? Geen, geen iPad of zo, maar iets wat nog totaal uh, onbekend is. En uh, ja, waarvan ze eigenlijk geen flauw idee hebben of iemand het wel wil. Maar ze zeggen van, nou ja, weet je wat, draagvlak ontstaat als je begint. Hup, we gaan hem gewoon maken en dan zien we het vanzelf wel. Ja, dat is natuurlijk in, een, uh, in het geval van een uh, privaat bedrijf is dat ondenkbaar. Yeah. Dus je gaat als ondernemer, voordat je aan zoiets begint, dan kijk je inderdaad... Uh, hè, je kijkt naar de trends, je, kijkt, uh, je vraagt misschien aan andere mensen. Of hè, als je al niet een, uh, zeg maar een grootschalig marktonderzoek begint, wat denk ik? de meeste bedrijven wel doen. Ja. Het minste wat je doet is inderdaad kijken naar wat zijn de trends en uh, ja wat vinden mensen uh, wel en niet uh, ja, leuk en uh, wat willen ze wel en niet hebben, waar willen ze hun geld ja. aan spenderen. Dus uh, ja dat is heel wat anders dan zeggen van, uh, nou ja, we beginnen er wel aan en uh, draagvlak ontstaat als je begint ja, nou, Ik denk ook misschien dat die, die, die, die, kijk, die, die ambtenaren die willen altijd van die theaters en die filmhuizen en uh, dat soort van die cultuurdingetjes. En misschien omdat ze denken dat het volk dat wil. Omdat hun eigen kringetje zo is. Hè. Dat zijn van die, die, die linkse bladen lezende geitenvolle sokken of zo. Weet je wel? Die, ja. Ja, en die gaan graag naar een filmhuis en die hebben zoiets van nou er moeten meer filmhuizen komen want dat wil het volk. Maar ja dat is een, hun hele sociale omgeving is dat soort volk. En die hebben echt geen flauw benul van wat de, iemand in een volkswijk wil die van Frans Bauer houdt of ja, Hollands taal of muziek. Wel grappig dat je dat zegt inderdaad over filmzalen en theater. Ja, want jij hebt ook weer wat gevonden. Ik, ja, ik heb nog een voorbeeld uh, hier in de regio. Ja, ja uh, er komt een bibliotheek. Ja, ik wist niet dat ze nog gebouwd werden, maar uh, ja, als, ja... Bij als... mij in de buurt sluit die zelfs, omdat er niemand naartoe ging. Ja, ja, ja hier, uh, hier in het kleine dorpje van uh, 5000 man hebben we nog één bibliotheek. Ja, die anderen zijn inderdaad allemaal gesloten. Maar als het aan wethouder Everhard van Utrecht ligt, komt er weer een uh, nieuwe bibliotheek... op Veld in Utrecht. En, uh... Oeh, zou er nog een... een, een een potje gevonden die, uh, waar geld ja. in zat. Ja, ze hebben ergens een la opengetrokken en 61,9 miljoen euro gevonden. <laughs> jo. Dus uh, ja, toen zijn ze aan het werk gegaan. <laughs> en uh, ja, het, het plan is gisteren gepresenteerd. Een multifunctioneel complex ter waarde van 61,9 miljoen euro. Hmm? Ja, dus uh, het college gaat het plan voorleggen aan de raad, lees ik hier hiervoor. Om zo benodigde, benodigde krediet te krijgen. Hmm. Op 19 december moet de raad een besluit nemen. Dus, Joh. Uh, nou, dit gaat over een uh, bibliotheek met een oppervlakte van 14.400 vierkante meter. Zo. Dus het is de moeite. Uh, op het moment, uh, Ik begrijp dat er nu, ik ben ook niet bekend met dit complex moet ik zeggen, maar blijkbaar heet het Het Hoogt. En dat uh, trekt op dit moment uh, 50.000 bezoekers op jaarbasis. Nou ja, dat wordt dus verbouwd en dat mm. krijgt 4400 vierkante meter en acht filmzalen. Acht filmzalen? Ja. ja. Yo, in dus, deze uh, tijd ook. Ja, dat gaat zo goed met de filmindustrie. Oh ja, ik heb inderdaad gehoord dat uh, ze willen ook weer een, een financiële boost willen geven aan de Nederlandse filmindustrie. Okay. Met, uh, heel veel Nederlandse films, filmmakers die wijken uit naar het buitenland. En ja? uh, dan hebben we het niet over Jan de Bond en uh, Rutger Hauer, <laughs> maar meer over ja, de hedendaagse filmmensen. En dat is dan meestal niet naar Hollywood hoor, maar gewoon hier over de grens. En dat het daar toch beter is, voordeliger, uh, minder duur, minder belasting misschien. Ja. Dus uh, had ja, het, na met D66 zoiets van, joh, laten we even een financiële impuls geven in de Nederlandse filmindustrie. Ja. Okay. En dan kan dat vertoond worden in die acht filmzaal in Utrecht. Hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Hm. Ja, dus uh, ja, dat geld hebben ze inderdaad gevonden en uh, ik heb het voor de zekerheid nog even opgezocht. Smakkelaarsveld is uh, eigenlijk paal naast het station. Oh, oké. Okay. En uh, ja, ik, het is uh, 19 december gaan we het weten of dat ze de plan gaan aannemen of dat ze, die, uh, of dat ze tegen die tijd dat uh, geld nog steeds hebben. Hoeveel, of... Even nog verduidelijken hoeveel lag er in die la? 61,9 miljoen. Even kijken, dus in totaal zitten we al op? Ehm, um, in totaal. Ja, wil... Zijn dat er de 300 miljoen, denk ik? Ja, we hadden al 181 uh, in Den Haag. En uh, ja, dan hebben we inderdaad uh, nu zeg maar 62. Uh, we hebben 65 uh, dit jaar. Of, of het eerste jaar in ieder geval van de missie in Mali. Gevolgd door uh, tussen de 40 en 50 voor de jaren daarna. Dus dat is, uh, dan hebben we het over 2015 in ieder geval. En dan misschien daarna nog. En dan gaan we even verder. Oh. We hebben natuurlijk ook, uh, zoals uh, veel mensen niet ontgaan zal zijn. Het uh, Centraal Station in Utrecht. Ja, megalomane project. Ja. Dat, uh, dat was ook weer de wil van het volk? Ja, nee, dat, uh, dat was inderdaad zeker te weten. Het, uh, de wil van het volk. Ze hebben namelijk een uh, referendum destijds gehouden in 2002. Uh, ja, daarin hebben ze eigenlijk twee plannen uh, naar voren geschoven. Willen jullie uh, plan A of willen jullie plan 1? Uh, ja, ik heb geen idee waarom het niet gewoon plan A en plan B of plan 1 en plan 2 werd genoemd. Maar uh, ja, dat was de keuze, plan A en plan 1, mm -hmm. om het makkelijk te houden. En, uh, dus ja, dat was, het, uh, dat was de keuze. Niet, wil je dit? Hè, denk je dat het überhaupt een goed idee is om dit... Uh, ...om het stationsgebied aan te pakken, om het hele station te verbouwen voor uh, honderden miljoenen. Ja. We hebben hier plan, zeg maar plan 1 en plan 2, en uh, ja, welke van de twee wil je? Dus het doet me wat dat betreft een beetje denken aan stemmen. Uh, je hebt hier de ene persoon die wil meer overheid, en je hebt de andere persoon die wil meer overheid... ...en welke van de twee wil je? Ja, ja. <laughs> en uh, ja, met natuurlijk de enige positieve uitzondering de Libertarische Partij. Ja. Maar goed, uh, ik heb hier uh, ik, ik heb verschillende bedragen gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Maar uh, ik heb hier een artikel van uh, 25 januari 2011 over Utrecht Centraal in de NRC Next... En daarin wordt het bedrag van de verbouwing van Utrecht Centraal 317 miljoen euro. Mm. Dus uh, ja, die kunnen we daar ook nog even bij op. Daar zitten we inmiddels denk ik al wel uh, over de 600 miljoen, hè? Ja, dus ja dat al uh, snel, snel bij de miljard. Ja, eh, nou, ja precies. Dat wat, wordt dan wel eens uh, uitgesmeerd over uh, vele jaren natuurlijk, in het geval van het station. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, ja, het blijkt maar weer, hè. Die bezuinigingen, die, uh, ja, die raken iedereen maar hard. Als je, als je kijkt naar gemiddeld overheidsproject, blijft nooit binnen het budget. Heb jij ooit een keer een overheidsproject? Uh, ...meegemaakt dat binnen het budget bleef. Nooit. Nee, dus daar kunnen we ervan uitgaan nee. dat het rustig ja, ver overheen gaat. Dus ja, die miljarden ja. uh, bereiken we wel, denk ik. Ja, ja dat ga ik wel. Het zijn uitgaan. natuurlijk nog tal van andere theater... ...het zijn bijna altijd culturele projecten, hè? Ja, precies. Ja. theater hier, theater daar, en dan gaat uiteindelijk zie je altijd dat de gemeenteraad daar ook in het bestuur gaat zitten. Ja. Of anders een goed vriendje van hun. Ja, inderdaad. Ja. Ah, ik uh, word er een beetje moe van, ja. maar uh, ja. we hebben ook positief nieuws. Ja, hebben we ook positief nieuws verteld? Ja, ja, ja, in Amerika, Land of the Free, Home of the Brave. Oh ja, ja, ja. Ja, ja nee, dat, dat is zeker. Ja, het heeft wel eens wanneer een beetje een negatieve. Uh, ik ben zelf totaal niet uh, negatief ingesteld of zo, maar we moeten het toch even zeggen zoals het is. Is het inderdaad in, uh, in de Verenigde Staten, in de staat New York om, uh, om precies te zijn. Wat is zo vrij, hè? Ja, precies. Een van de meest libertarische plekken ter wereld, uh, maar niet heus. Nee, nee, Bloomberg. Ja, inderdaad, inderdaad. De, de frisdrank van een liter, die, die mag daar niet, maar je mag wel twee halve liters kopen. Oh ja, nou, Maar goed, uh, er heeft daar dus een, een federaal ja, hof heeft daar besloten dat het opsteken van je middelvinger naar een agent ja, grondwettelijk is. Ach, kijk, ja, kijk, kijk, hebben ze, kijk, kijk, Hadden maar zo'n rechter in Nederland. Ja, inderdaad. Ja, die hebben dus niet, daar zullen we later nog even op terugkomen. Maar ze hadden er 14 pagina's voor nodig om dat uh, helemaal uit de doeken te doen. En, en, en, en hoeveel jaar? Want het was een, een zaak uit 2006, hè? Ja, dat klopt. Toen is het incident gebeurd, er ja, uh, ja. is een man, uh, nou, vertel jij het maar. Ja, nou ja, er was dus inderdaad een man... Uh... In, uh, in de staat New York, in St. Johnsville, New York, die uh, ja, inderdaad een, uh, een agent uh, zag en uh, naar hem zijn middelvinger opstak. En, uh, ja, heel logisch. Hè? Ja, het was een snelheidscontrole. Hij stond daar te laseren, zoals we hier zouden zeggen. En uh, ja daar was uh, de beste man niet zo blij mee, dus uh, die stak zijn middelvinger op en uh, mm -hmm. ja, vervolgens uh, werd hij daarvoor gearresteerd. Mm -hmm. En uh, ja, dus, uh, nu is dus inderdaad uh, volgens een federaal hof in ieder geval uh, besloten dat, het niet, uh, dat, het, ja, dat ze buiten een boekje zijn gegaan. Maar hoe gaat het in Nederland? Ja. Als je in Nederland je middelvinger opsteekt en naar, naar de agent. Ik bedoel, we hebben hier in de Nederlandse grondwet uh, iets dat noemen ze vrijheid van meningsuiting. Ja. Ja, tenzij je uh, discrimineert, uh, de koningin beledigt, koning tegenwoordig, uh, godslastering en belediging van ambtenaar in functie. Dat zijn allerlei beperkingen al op de vrijheid van meningsuiting. Waarbij ik zelf dan afvraag van, oh ja, hebben we dan vrijheid van meningsuiting? Ja, maar goed. inderdaad. Je hebt complete vrijheid van meningsuiting, behalve in deze gevallen. Ja. ja. Nee, we bent inderdaad vrij om je mening te uiten. Behalve ja, ja. uh, als dat gepaard gaat met het uh, Laten zien van de middelvinger. Ja, jij hebt wat gevonden hè? Zelfs in de vrij recente... Ja, sterk uh, nog. Ik heb, ik heb meerdere artikeltjes gevonden hier. Uh, ja, Ik denk dat de, dat de agenten ook uh, inmiddels bij een, een psychiater uh, lopen. Want uh, ja, ze hebben er dus ongetwijfeld zwaar. een zwaar trauma aan overgehouden. Ik heb hier een artikel voor me van uh, afgelopen vrijdag, 25 oktober. Mm -hmm. Een koddige aanhouding in het Twentse Haagje. De politie heeft een 27-jarige man uit Goor in de boeien geslagen nadat hij vanuit zijn woning de middelvinger opstak naar de agent. Een collega van de agent ging daarop naar binnen om hem vervolgens staande te houden. Hij werd meegenomen naar Borne en heeft een nachtje in de cel doorgebracht. Vanochtend... Ja, ik vraag me af hoe die agent dan naar binnen gegaan is. Is die man ook de, die de middelvinger opstak ook gewoon uh, vrijwillig de deur opengedaan voor die agent? Ja, dat is een goede vraag. Dat wordt er verder niet uh, bij vermeld. <laughs> Het is een, uh, een heel kort... Uh, stukje op gorisnieuws.nl. Ja. Nogmaals, voor degenen die het op willen zoeken, de titel is Boete en nachtje cel na opsteken middelvinger. Uh, er wordt verder ook niet bij uitgelegd waarom die man uh, zijn middelvinger opstak. Maar uh, ja, dus wel inderdaad dat hij een nachtje in de cel door mocht brengen. En uh, vervolgens ochtends uh, op een fikse boete werd getrakteerd. Bij zijn kopje koffie, denk ik. Mag ik hopen ja. dat hij dat in ieder geval nog wel kreeg. Ja, misschien had hij erbij moeten zeggen, het is naar mijn mening. Hè? Dat, uh, ja, inderdaad. Ik ja. Wel, je mag een agent klootzak noemen. Mits je erbij zegt naar mijn ja, mening, precies, bent u, ik u. een klootzak, klootzak dat mag het wel. Ja, ja. Ah. ja. Nou, en uh, hier wordt verder geen hoogte genoemd van de betreffende boete. Uh, ik heb hier wel een ander artikeltje van afgelopen januari. Uh, het betreft een incident in Doetinchem. In, op uh, gelderlanden.nl. Forse boete voor opsteken middelvinger naar politie. Een jonge man, 19 jaar, uit Selhem, heeft maandag een boete van 420 euro gekregen. voor het opsteken van zijn middelvinger naar de politie. Hmm. Ja, dit was ook, uh, net als die in New York trouwens, een uh, snelheidscontrole. En uh, ja, de beste jonge man stak zijn middelvinger op naar een agent. die hem achterna ging, aanhield en hem een boete gaf voor belediging. De agent zit waarschijnlijk nu op kosten van de belastingbetaler in therapie. Onder oh, twijfel. Ja, uh, uh, uh. dus uh, die heeft heel zwaar. Ik bedoel, ja, het is, uh, is ook echt een, een misdaad waarbij een slachtoffer valt, hè? Ja, het is, het is duidelijk. <laughs> een overtreding van het non-agressieprincipe. Terwijl over het algemeen degene die middelvingers opsteken, dat is ook het enige wat ze kunnen doen. Die hebben niet een wapen op zak. Een agent heeft een wapen, pepperspray, handboeien, knuppel. Ja, inderdaad. Ja. Maar je hebt nog meer gevonden? Hè? Ja, klopt. Ik heb, uh, ja, ik heb hem gewoon even gegoogeld. En uh, ja, dan kom je van alles en nog wat tegen. Uh, ik heb hier nog twee gevallen uit 2007. Het eerste geval is uh, een boete voor het roepen van loser naar een agent. Dat mag tegenwoordig ook niet. Zoals ik zei, dit is 2007. Het roepen van loser naar een agent heeft geleid tot een boete van 220 euro. Mm. Ja, nou ja, hij begon eerst met een stel uh, ja, Nederlandse uh, scheldwoorden. Um, uh -huh. Zoals het hier in het artikel staat, uh, getiteld: Boete voor roepen loser naar agent. Een uh, man riep begint mei, we hebben het over 2007. Burgerpesters, sukkels, stakkers en idioten. nadat een agent hem had aangesproken op diens beschonken toestand. En uh, nu komt hij. De toevoeging loser was voor de agent aanleiding naar de rechter te stappen. toen brak er iets Ja, precies. Ja, burgerpesters, sukkels, stakkers, idioot, Dat kon hij nog hebben, maar loser, dat ging Echt ja, misschien had hij de zere plek geraakt. Ja, precies. Dus, ja, misschien dat er ook iets, uh, iets, iets diep uh, psychologisch in hem zat wat getriggerd werd door het woord loser. Ja, dit is ook echt voor de rechter uh, verschenen in 2007 in Heerenveen. Hij heeft, uh, de agent heeft gelijk gekregen van, het, uh, van de rechtbank. Dus, uh, mm. ja. ik, ik ben niet tegen een agent. Het, ik vind op zich uh, als, als een beroep, als, als een vak, vind ik het, uh, is het prima dat het er is. Want uh, het zijn onze bodyguards. En, en toevallig, ja, ik heb het ik, eerder in een uitzending gez, uh, gezegd. En een kennis van mij die is uh, ja. bodyguard geweest. Mm -hmm. Voor bekende artiesten. En als ze dan een club in gingen en ze wilden een lijntje kook snuiven. Ja, dan had hij een, een gordijntje bij zich wat hij ja. dan uh, zo opstak. Zodat ze ongestoord een, een lijntje kook konden snuiven. En zo zou de politie ook moeten zijn. Ik bedoel, die zou ju juist onze bodyguard moeten zijn om ons te beschermen tegen eventuele gevallen van uh, ja, agressie. Ja, ja. Als, als iemand geweld tegen ons initiëert... Dat die het agent zegt, die is in onze dienst... die zegt van, ho ho, dat, uh, mijn cliënt die is daar niet van gediend. Nou, het is wel interessant dat je dat zegt. Daar wil ik wel even op inhaken. Um... Ja, het, het punt is natuurlijk met de, de politie zoals die uh, ja, nu in, uh, in, in deze omstandigheden zeg maar, in ons uh, dagelijks leven bestaat. Ja, is, de politie mm -hmm. komt altijd nadat ja, de misdaad begaan ja. is. En uh, ja, dat is ook tegelijkertijd ja. het probleem natuurlijk. Hè? Je kunt, uh, er is ja, niet zo gek veel wat de politie kan doen voor iemand die jou bijvoorbeeld bedreigt. Uh, ja, ze kunnen eigenlijk pas ingrijpen op het ja. moment dat het al te laat is. En uh, ja, dat, dat doet mij denken aan een, een video van een, een, een privaat bedrijf in Detroit. Dat, uh, nou, zoals u misschien weet uh, is dat uh, failliet verklaard, een aantal maanden geleden. En uh, ja, vanwege de financiële problemen duurde het op een gegeven moment ongeveer een uur voordat er uh, iemand op kwam dagen nadat je 911 uh, gebeld had. Hè. Dus dat duurde zo lang dat uh, op een gegeven moment uh, private bedrijven dat hebben overgenomen. En uh, nou, één privaat bedrijf uh -huh. uh, wat dat dus doet is uh, het Threat Management Center. Dat kunnen mensen opzoeken, dat uh, op YouTube mm -hmm. staat een mooi filmpje van. En ja, wat die dus uh, bijvoorbeeld doen, is uh, ja, mensen die, uh, die hun eigen bedrijf hebben, die s ochtends uh, de tent open doen. Ja, die, die lopen natuurlijk risico, hè, want dat, uh, dan gebeuren vaak uh, overvallen. Ja. Nou ja, die, dat zijn dus uh, die bedrijven ja, ja. die worden dus uh, onder andere ingehuurd. En soms doen ze dat ook, ook gratis, uh, om bijvoorbeeld mm -hmm. uh, die mensen, die ondernemers te beschermen. En uh, nou, dan is het misschien, uh, stel bijvoorbeeld om zeven uur de deur open gaan dan uh, zijn ze er misschien van kwart voor tot kwart over. Maar uh, ja, die man is in ieder geval veilig binnen, uh -huh. of die vrouw. Die ondernemer is vrij, veilig binnen. Uh -huh. En uh, ja, die, uh, die diensten die worden gewoon door een privaat bedrijf uitgevoerd. En uh, dat mag daar, dat zou hier uiteraard nooit mogen, maar die mogen daar ook, ook bewapend zijn. Huh. En uh, dus ja, dat werkt perfect. Ja. En hetzelfde geldt voor mensen die uh, bijvoorbeeld slachtoffer zijn geweest van hartstikke geweld. Ja, weet je, die, die men mensen die zich onveilig voelen omdat ze bedreigd worden, die kunnen ook dat soort bedrijven inschakelen. En dat is, uh, ja, dat is de regelmaat van de dag. En dat, uh, ja, dat Threat Management Center in uh, Detroit is uh, heel, uh, heel succesvol. Nou, dat is misschien uh, de toekomst, Ik denk als je dit uh, hoort en het uh, lijkt je interessant moet je eens intikken op uh, YouTube. Dus er staan heel uh, leuke en interessante ja. filmpjes op. Ik, ik wil verder geen uh, politieagent beledigen in Nederland. Ik zou niet durven. Hey, voor je het weten, heb je een boete. Ja, En als ik het wel doe, dan ja. is het gewoon mijn mening. Maar in ieder geval wat ik wilde zeggen is... Uh, ik vraag me van in wiens dienst is eigenlijk de politieagent? Is die in dienst van de burger of is die in dienst van, van de staat eigenlijk? Dat die de, eigenlijk de belangen van de staat verdedigt en dat wij zeg, niet echt als cliënt ik worden ik gezien. Ik denk dat de term de sterke arm van de staat, zoals ze wel eens genoemd worden, ja, die beantwoordt gelijk ja. je vraag al denk ik. Hè? En dat is natuurlijk nog een, ja. nog een ander punt waar ook denk ik een privaat bedrijf beter scoort dan de politie zoals wij hem vandaag de dag kennen. Is dat je niet kunt zeggen ik betaal ja. mijn belasting, ik wil deze agent voor mijn deur hebben vannacht. Want uh, ik uh, word bedreigd. Of uh, ja. weet je, dat kun je niet zeggen. Want je kan niet zeggen van ja, ik betaal zoveel. Dus dat, dat wil zeggen dat ik een tiende van de ik zeg maar iets, tiende van de lokale politie uh, betaal. Dus uh, daar heb ik recht op. Weet je. Je, kunt niet, je kunt geen recht claimen op één agent of uh, ja, laat staan, een half agent of anderhalf agent of zo. En uh, ja, dus ben je gewoon eigenlijk uh, ja, eigenlijk gewoon weerloos totdat het fout gaat. En je betaalt toch geen belasting? Hè? Ja, precies. Ik heb gewoon vernomen. Ja. Ja dat, ja, dat is wel een, een verschil. Een heel groot ja. verschil. En dan gaan we nu over van, van, ja, van de politie. Gaan we naar een heel ander onderwerp. Naar uh, ja, de entertainment entertainmentindustrie. Uh, naar de komiek Russell Brand. Ja, wat is meer? Filmacteur, uh, celebrity, ex van Kate Perry, mocht je haar kennen. Russell Brand. Hij komt, ja, je ziet het toch wel regelmatig voorbij komen op Facebook uh, en andere sociale media. Omdat hij weer eens een uitspraak heeft gedaan. Die, uh, ja, wij libertariërs toch wel grappig vinden. Ja, inderdaad. Maar ja, er zit toch altijd weer een uh, net een linksig na'smaakje aan. Dus het is toch een beetje ja, de liberal en niet de libertarische hoek waar hij in zit. Dus uh, wat had hij nu weer uitgekraamd? Voor, voor de mensen die hem niet kennen, hij is inderdaad een, uh, een Engels komiek, acteur en columnist. En daarnaast ook radio- en televisiepresentator. Hij heeft een uh, ja, vrij okay. flamboyante uitstraling met zijn, uh, zijn lange haar. En uh, ja, zijn, uh, zijn baardgroei en uh, ja, een beetje een... Uh, ja een beetje hippieachtig. Ja, hippie, ja. ja hij had geloofd dat het een interview met CNN was als ik het goed heb BBC ja precies de uh, British Brainwashing Corporation ja daarin uh, had hij een, uh, een vurig of hield hij een vurig pleidooi tegen uh, winst, winst uh, en het winst oogmerk nou, hij begon eigenlijk heel goed met de democratie daar, ja, daar had hij iets goed op goed, tegen ja. hij stemde niet tot, tot, tot, tot grote schrik van de presentator dus zullen heel ja, even naar even. een stukje luisteren if you niet be asked to vote why should we be asked to listen to your political point of view you don't have to listen to my political point of view but it's not uh, that I'm not voting out of apathy I'm not voting out of absolute indifference and weariness and exhaustion from the lies, treachery, deceit of the political class that has been going on for generations now and which has now reached fever pitch where we have a disenfranchised, disillusioned, despondent underclass that are not being represented by that political system. So voting for it is tacit complicity with that system and that's not something I'm offering up. Well, why don't you change it then? I'm trying to. Well why don't you start by voting? <laughs> I don't think it works. People have voted already and that's what's created the current well, paradigm. When did you last vote? Never you've never ever voted? No, do you think that's really bad? So you struck an attitude, what, before the age of 18? Well, I was busy being a drug addict at that point because I come from the kind of social conditions that are exacerbated by an indifferent system that really just administrates for large corporations and ignores the population that well, it was you're voting blaming the, You're smoke. blaming the political class for the fact that you had a drug problem? No, no, no. I'm saying I was part of a social and economic class that is underserved by the current political system and drug addiction is one of the problems it creates when you have huge underserved impoverished populations people get drug problems and also don't feel like, uh, like they want to engage with the current political system because they see that it doesn't work for them they see that it makes no difference they see that they're not served of i say it that doesn't the apathy work for them if they didn't bother to vote jeremy my darling i'm not saying that the, the apathy doesn't come from us the people the apathy comes from the politicians they are apathetic to our needs they're only interested in servicing the needs of corporations look at what ain't the tories going to court and to taking the eu to court because they're trying to curtail, uh, bank. Is that what's happening at the moment in our country? It is, isn't it? niet? Dus waarom I going to tune in for that? You don't believe in democracy. No, you want a revolution, don't you? zich zou je zeggen, ja, goed gesproken. Ik werd al meteen enthousiast. Maar daarna ging het op een heel andere toer. You talk vaguely about revolution. What is it? I think a socialist egalitarian system based on the massive redistribution of wealth, heavy taxation of corporations, and massive responsibility for uh, energy companies and any companies that exploit exploit the environment. I think they should be tapped. I think the very concept, concept of profit should be hugely reduced. Okay. David Cameron says profit isn't a dirty word. I say profit is a filthy. Word, because wherever there is profit, there is also deficit, and there, this system currently doesn't address these ideas. And so, why would anyone vote for it? Why would anyone be interested? in it? Who would it? levy these taxes? I think we do need to like there needs to be a centralized administrative system, but built on. Yes, there a, needs but, to be a government. Well, we might maybe call it something else. Call them like the admin bods, right. so they don't get. Uh, and how would they themselves. be chosen? Jeremy, don't ask me to sit here in an interview with you in a bloody hotel room and devise a global utopian system. I'm merely pointing out that the You're current calling for revolution. Yeah, absolutely. Absoluut, I'm calling for change. I'm calling for genuine alternatives. Ja, dan denk ik toch weer van ja, volgens mij uh, stemt hij gewoon niet. Omdat er geen communistische partij uh, in het nou, ja. materiaal zat. Ja, ofzo. je zou het inderdaad wel gaan denken. Ja. Uh, als, je, als je die uit. Dat is toch hoort. weer jammer, hè? Ja het, is inderdaad, uh, ja, het begint zo goed, hè? Ja, hij heeft het juiste spoor gevonden en dan spoort hij, zeg maar. Als je op Wikipedia even intikt, Russell Brand, dat hij een bipolaire stoornis heeft. En uh, ja, nou ja, dat wil zeggen dat je dus, uh, ja, zeg maar, ja, een soort gespleten persoonlijkheid, zeg maar. Hè? De, officiële, okay. of, de officiële benaming. Voor, of de officiële, nou officieel, maar de Wikipedia definitie die hier wordt gegeven, is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen: dan weer anis of hypomaan, dan weer hmm. depressief. Dus ja, dat is misschien, misschien is dat wel gebeurd, hè? Verder, uh, zonder, zonder respectloos te zijn uh, tegenover mensen die dat hebben of zo. Maar ja, ik bedoel, als je, als je zoiets goeds uh, zegt en ja, dat je dat hoort, dat je denkt van, goh, die, die heeft erover nagedacht, hè? Dat, dat slaat ergens op. En dat je dan vervolgens winst en het winstoogmerk zo gaat demoniseren. Ja, er staat nog meer bij. Ik bedoel, hij zegt in een gegeven moment van, uh, ja, het hele systeem, dat dat klopt niet. En vervolgens zegt hij, de staat klopt eigenlijk niet. Hè? Dat is wat hij eigenlijk zegt, want dat wordt geregeerd door een stel, uh, ja, foute mensen. Corrupte mensen in het bedrijfsleven en bankiers. En wie moet het allemaal oplossen? De staat. Ik bedoel, ja, daar da, da, da, klopt nee, dan dat al Nee, dat is inderdaad niet, een... Uh, ja, gymnastics noemen ze dat wel eens. Hè? Een soort van... Uh, ja, hoe, hoe ja, dat, ja. ja, dat slaat gewoon nergens op. En ja, hoe dat dan in zijn hoofd uh, precies werkt, dat, dat is denk ik voor ons een vraag. En voor hem misschien een meet, misschien ook niet. Ja, maar gelukkig was daar iemand die uh, toch even ja, licht in de duisternis bracht. Hè? En, uh, ja, dan hebben we het over Stéphane Molligneux. Precies zoals jij net zei eigenlijk... Uh, ja, die, die legt dat gewoon uh, helemaal uh, bloot. Zijn uh, inderdaad, ja, die, die paradox. Dus uh, aan de ene kant zeggen van, uh, ja, de staat is corrupt. Uh, die mensen die er zitten, die zitten er alleen voor de macht en voor het geld. En uh, ja, aan de andere kant zeggen van, wie gaat die problemen oplossen? Ja, de staat. Dat uh, wordt inderdaad uh, ja, briljant weerlegd. Ja, en het was uh, een open letter to uh, Russell Brand. Ik, ik zou het leuk vinden als uh, Russell hem zou horen. Dat, uh, dat, hij, dat het filmpje tot hem zou komen, zeg maar. En, en daarnaast zou ik ook... Uh, als ik, stel dat ik bijvoorbeeld die interview was geweest, had ik hem ook de vraag gesteld van... vind je dan ook dat de winst voor de filmindustrie... dat, ja, hè, dat die zo zwaar belast moet worden? Want daar heb jij tenslotte je geld aan verdiend, hè? Ja, ja, ja het is inderdaad wel, wel raar om te horen dat hij iets tegen profits had. Waarschijnlijk heeft hij ook totaal niet door wat er op zijn rekening staat Nee, komt, vast niet. Of zo. Dat, uh, nou, het kan ook wel zijn, dat heb je wel eens mensen die uh, een historisch hebben of iets dergelijks, of een drugsverleden, ja. wat Russell Brandt ook heeft. Dat die onder een soort van curator hebben, dus dat hij oh, gewoon ja. af en toe een beetje geld krijgt. Dat hij totaal geen idee ja. heeft wat er op zijn rekening staat, dus, uh, yeah. Maar goed, daar ga ik verder niet over. Maar zullen, zullen we nog heel even luisteren naar een stukje Stéphane ja. Molligneux? Maar je gaat niet ver genoeg. Het probleem, mijn vriend, is de staat. mechanism you welke mechanisme put in place om deze this te to om this change that you want is going to be an agency of coercion and it's going to have to have a monopoly on coercion you want to increase taxes on the rich who's going to do that the state who are the people most likely to inhabit the state the rich and the rich will use the state to enhance their own income no matter what you ask the state to do it is fallible greedy corruptible human beings who will inhabit whatever sort of power you draw to behead your enemies will be seized by those enemies and used against your friends. This is the nature of power, this is the nature of violence. Whatever you want to do in the world that involves force and taxation is theft, whatever you want to do in the world that involves force will require you to grant a monopoly of violence to a minority of people. And that will always and forever lead to the same thing. They will not attempt to solve the problem of poverty, they will attempt to create a permanent dependent class, this permanent underclass that you spoke of so beautifully in the interview ...is kept by the powers that be to justify the continued escalation of taxation and debt. Nou, voor de rest van het interview raad ik u gewoon even om zelf even te kijken op YouTube. Ja, dat is uh, ja, er verder niks aan toe te voegen. Als Stefan het zegt, dan is het gewoon ja, een beetje langdradig soms, maar het ja, is zo. Ja, inderdaad. Uh, ja, zijn hele pleidooi slaat eigenlijk gewoon eens op. En uh, ja, als uh, iemand dat goed kan weerleggen, dan is hij het. Uh, Stefan wat inderdaad. Zeker weten. Het filmpje van Russell Brand dat kwam dus uh, ja, onder, de onder de noemer van uh, This Guy Will Start A Revolution. Zo werd het op het internet uh, gegooid. Ik vond dat ja, die kreet toch een beetje te overdreven was. Maar in ieder geval wel, uh, wel leuk dat hij het gezegd heeft. Ja, inderdaad. Je hebt weer een, uh, een, een soort van media-hype door. En, uh, hij heeft ook zijn publiciteit en Misschien was dat ook wel zijn doel. Dus in dat geval heeft hij uh, dat doel in ieder geval bereikt. Nou goed, dan gaan we nu verder naar uh, Lenteman. Lenteman heeft een nummertje gemaakt, een liedje. En hierna gaan we door naar uh, Jurgen. Koopmans, want hij heeft ook nog een uh, nog iets en uh, dat horen zo meteen. Ja, dames en heren gaan we nu naar het podium, want daar staat uh, Daniel Lenteman met de gitaar en hij heeft een heel mooi nummer opgenomen dat geïnspireerd is door het uh, leven en werken van uh, Lou Reed. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Daniel ah, Lenteman. ...zich niet in maatschappelijke discussies... ...tekenen niet voor fysiek competitieve prestaties... ...en worden in hun jeugd door hun ouders in elektroshocktherapie gestopt... ...omdat de arme zielen vermoeden ...dat het jongetje wel eens homoseksueel kan zijn. Lou Reed leefde op de grens... ...en uit alles wat hij had... ...en zag en deed... ...in zijn muziek. Sommige mensen worden niet oud... ...oud geboren... ...en vanaf het moment dat ze leren lopen op weg naar buiten... Aan de rand van de kudde dus ziet men de roofdieren aankomen, die de meuten bij elkaar drijven voor een zoveelste feestmaal. Het feest van arbeid, collectieve rituelen en de belofte dat het allemaal beter zal gaan. De angst drijft de meuten bij elkaar en de mannen aan de rand, die pakken hun gitaar. Altijd een pilaar, nu de sigaar. Artistieke individuele vrijheid wordt belichaamd door mensen als Lou Reed. Waardoor ze weigerden zijn band op te nemen in de jaren 60? Het was namelijk geen muziek. Collectivistische wanen werden doorbroken in creatief experiment. Vrijheid is een geneesmiddel voor achterhaalde orde. Collectieve horen te komen en te gaan. vastgelijnd vormen zij slechts een weiland met prikkeldraad. Zowel institutioneel als geestelijk. Ik pleit voor een nieuwe serie aanzichtkaarten. Groeten vanaf de rand van de kudde. Gewoon om op willekeurige dagen ergens een naar een familie te sturen. Het is u fantastisch. Zullen jullie elkaar niet vertrappen? En dan maar hopen. Dat de uitzendkracht de boel niet in de sloot gebeurt onder het woord van 'meg, geen zin'. De rand van de kudde. Het is er eenzaam, maar je bent er niet alleen. Ja, dames en heren, uh, naast mij zit Jurjen. En Jurjen heeft uh, weer het een en ander meegemaakt in Leeuwarden. Want daar is de verkiezingsstrijd gaan, hè Jurjen? Ja, absoluut. Hier is het uh, een en al uh, een, een groot uh, verkiezingscircus. Ah, meer een circus, geen strijd. Nee, strijd zal ik het, uh, zal, zal ik het niet noemen. Uh, er wordt, uh, het, het wordt gelukkig op een fatsoenlijke manier uh, gespeeld door de meesten. Ja, en hoe fatsoenlijk is fatsoenlijk? Ja, wat zal ik zeggen? Ik, ik, ik ben blij dat het rustig is. Uh, we hebben natuurlijk in Wilbard die verschrikkelijke brand uh, gehad. Ja, ja, ja, dat is heel erg. Ja, ja dat betekent dat, uh, ja, dat we het met de verkiezingen rustig aan uh, hebben uh, gedaan. Maar was dat vrijwillig omdat jullie dat wilden of was daar, uh, zat er iets achter van een, bijvoorbeeld een PVDA? Ja, nou, ik, ik, wat, wat, wat moet ik zeggen? Um, we, hebben, we hebben aan het begin van de week uh, hebben we gediscussieerd uh, van nou ja, hoe moet het nu verder met die brand? We wilden geen politiek uh, statement uh, maken, dus officieel mm -hmm. hebben we de verkiezingscampagne ook niet uh, onderbroken. Want ja, het onderbreken van een, van een verkiezingsprogramma, dat, uh, zou, uh, dat, dat, dat is eigenlijk wel een politiek statement. Hè? Kijk ja. eens hoeveel medelijden dat we hebben. Ja. Nou, wij, wij vinden dat medelijden is iets oprechts is. Ik, ik bedoel... Uh, ja. Dat, dat, dat doe je persoonlijk. Als je iemand tegenkomt die dat heeft meegemaakt, dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan toon je brouw. Je doneert aan. Uh, nou, ze hebben zo'n crowdfunding-actie opgezet. Hè? Dus, dus het is ook heel goed om daar. Dat heb ik zelf ook gedaan. Om daar even een bijdrage aan te leveren. Maar. Je wilt het niet gebruiken voor je politieke partij, want dat is smerig. En mm -hmm. um, ja, sommige po politieke partijen die hebben wel heel duidelijk een politiek statement gemaakt van... Eh, um, nou, er is brand geweest, we hebben mm -hmm. heel veel medelijden. Oh, wat hebben we medelijden? Dus onderbreken we de campagne voor een week. En... Maar dat was bij de PvdA bijvoorbeeld uh, niet echt het geval. Want ik zag toch alleen maar Samson hier, Samson daar in Leeuwarden. Yep. Ja, nou, Samson was niet, hè. je hebt uh, een buurgemeente, dat, uh, nou ja, 30 kilometer verderop uh, mm -hmm. heb je uh, de gemeente IRV. Ja. Daar, uh, daar zijn ook verkiezingen. Dus Samson uh, kon in Friesland aanwezig zijn zonder in Leeuwarden zelf te hoeven komen. Ah oh, oké, okay. maar, maar op de V kwam het over alsof hij in Leeuwarden was? Nou ja, kijk, wat, wat, wat, wat, wat, wat natuurlijk heel erg uh, vuil is, is dat mm -hmm. Samson is geen Herenveense politicus, mm -hmm. het, is een, uh, het is een landelijke politicus uh, en die is de hele week ook op bijvoorbeeld onder op Friesland uh, geweest, waardoor uh, ja, uh, de PvdA, die andere partijen onder druk heeft gezet om de campagne te staken, eigenlijk de hele week lang uh, media-aandacht heeft gekregen. Ja, ja. Wij zouden het uh, sympathieker hebben gevonden. He, zeker als je zelf ook uh, er heel erg op staat dat uh, er een hele week geen campagne wordt gevoerd. Ze, uh, een, een meisje, toevallig het meisje, dat vanavond het verkiezingsdebat heeft uh, gewonnen... Uh, ...vond het ook niet zo sympathiek dat Klaas een paar keer op de markt heeft gestaan, uh, samen mm -hmm. met Pauwnieuws. Ja. Maar ja, als Klaas dat niet zou hebben gedaan, dan zou hij niet in Pauwnieuws zijn verschenen. En dan hadden we de hele week hadden we de Samsung week uh, gehad. Ja dus sympathieker ook, ook ten opzichte van die brand zou zijn geweest... dat Samsung gewoon had gezegd, uh, sorry jongens, ik ga weer aan mijn werk, ik verlaat de provincie. Ah, ja. Maar ja, aan de andere kant, dat is toch weer uh, wat je eerder zei... Uh... Ja, je bent niet voor dat je een brand misbruikt voor een politiek statement, dus eigenlijk was het beter geweest als de PvdA gewoon niet had gezegd van jongens, we moeten de campagne staken. Ja, dat, dat had ik liever gedaan, had, dat, ja. dat, dat mensen allemaal persoonlijk, zonder uh, de camera's erbij aanwezig, dat die uh, hun medeleden leven hadden betuigd aan de, aan, aan de slachtoffers en helemaal geen politiek statement hadden gedaan. Ja, ja. Maar op het moment dat je kiest voor een politiek statement, en de PvdA heeft dat heel duidelijk uh, gedaan, uh, zie je ook een uh, Facebookpagina. Dan vind ik ook dat je dan uh, consequent moet zijn en op het moment dat je dat doet dan moet je ook uh, Samson terugroepen de provincie uit. Ja, ja. En wat is er nog meer gebeurd in uh, Leeuwarden? Nou daardoor was het rustig. Uh, nou ja, ik uh, had het zo net al even genoemd. Uh, Klaas uh, is geïnterviewd uh, door, uh, door, door Pauw Nieuws uh, op de markt. En ze hebben in een scène gezet, wel leuk, dat, uh, dat, dat, dat, dat Klaas alleen maar hele korte statements maakte. Ja, die kwam even voorbij huppelen en mensen een folderje uh, in de hand. Ja, maar dat is dus de uh, ja, in een scène gezet. We hebben ook langer ik ken Pauw Nieuws al langer dan vandaag. Ja, ja. en wat, wat, wat wel grappig was, hè, met die, uh, we hebben dan die, die ondernemersflyer met uh, sta op. Hè. Het, het, het is echt, uh, nou ja, het is een hele positieve campagne. Ja. Uh, zonder alleen maar zeuren van het moet anders, het moet beter. Ja, uiteindelijk uh, het gaat het erom dat mensen weer zelf het initiatief nemen, niet de politiek. Hè. En uh, die folder heeft hij dus ook voor Pauw Nieuws uitgereikt aan iemand die niet kon opstaan. In zo'n uh, Ja. ja die, in dat, uh, die... zo zijn er nog veel reacties op geweest op de Paalnieuws-opname? Nee, niet, niet echt veel. Uh, kijk, mensen die hebben natuurlijk het liefst dat je bij Pau nieuws totaal op je plaats gaat. Dat je ja. afgaat. Hè? Ja. En Plaats ging niet af, dus, dus het, het, het, het viel niet uh, in die mate op dat er heel veel over gefaceboekt en getwitterd is. Z zijn er nog verder nog meer op tv geweest? op Friesland heeft een interview uh, gedaan in, uh, in, in uh, Leeuwarden. We hebben meerdere ondernemers uh, laten zien. Mm -hmm. uh, Hele aardige kerel van Omroep Friesland trouwens, maar het moet nog op televisie komen. En wanneer, uh, dat is nog eventjes verrassing. Mm -hmm. En er was dan, uh, natuurlijk weer een debat. Ja, uh, we hebben natuurlijk het, uh, we hebben twee debatten er nu op zitten. Uh, het eerste debat was, uh, ja, kreeg Klaas... Uh, ja, wat spreektijd, dat ging over, over de cultuur. Hè. Als culturele hoofdstad is dat natuurlijk een belangrijk, uh, belangrijk thema. Uh, daar kreeg je niet heel veel spreektijd, dus ik kon een paar korte statements uh, maken. Uh -huh. Maar al met al uh, ja, is het natuurlijk wel positief dat, uh, dat, dat je partij in beeld uh, komt... Uh -huh. En ja, ook in een libertarische samenleving is er natuurlijk, uh, ja, krijgt cultuur volop kans. Nou dan wel vrijwillig en niet met gestolen geld. Niet met gestolen geld, maar het, het, het, cultureel ondernemerschap is ook iets wat absoluut met een lagere belastingdruk zeker. Wat gewoon mogelijk is. Hè? Je hoeft niet... Ja, uh... Als, als, je, als je goede kunst of goede muziek kunt maken, dan hoeft dat niet per se uit het portemonnee van de overheid te komen. Er zijn heel veel mensen die daar ook best wel voor bereid zijn om daarvoor te betalen. Ja, dat weten we nog uit de Gouden Eeuw. Hè? Ik vraag me af hoe Rembrandt dat geschilderd als hij subsidie kreeg. <lacht> ja. ja. Maar uh, hoe ging het met het, uh, met het debat? Je komt er eigenlijk net vandaan. Ja. Mocht jij, uh, jij meedebatteren of was het, uh, zat heel anders in elkaar? Nee, dit was een jongerendebat. debat. Hè? Dus die, dit debat werd door jongeren uh, gehouden en wij als politiek partijen waren aanwezig om uh, te netwerken en eventuele vragen van jongeren te beantwoorden. Nu waren het wel alleen maar politiek geïnteresseerde jongeren. Dus je moet je voorstellen jongeren die al lid zijn van een politieke partij. Of zelfs jongerenbewegingen van, uh, van, een, van een politieke partij. En daardoor was het, waren het niet echt mensen die je kon overtuigen om over uh, te gaan stappen. Hoewel ja, een hele hoop mensen natuurlijk wel uh, veel begrip hebben voor het uh, libertarische standpunt. Uh -huh. En ja, veel uh, hebben we bijvoorbeeld ook met een, een meisje dat zat bij de VVD uh, gesproken. Of JLVD uh, en uh, nou ja, die zei ook wel dat uh, hè, ze, ze, ze was het ook niet 100%. eens met het beleid van u uh, van uh, de, heer, de heer Rutte. Ja. Maar ja, om, om dan gelijk van partij te spitsen, daar dat, dat gaat natuurlijk wat tijd uh, overheen. Ik, ik voel mm -hmm. ook dat in deelwaarde, dat uh, menig VVD er uiteindelijk zal overstappen naar de Libertarische Partij. Mm -hmm. Omdat je ja, als, als je liberaal inzet, dan bereik je uh, socialisme. En als je libertarisch inzet. Dan krijg je na alle coalitieonderhandelingen, omdat je toch nooit een absolute meerderheid in Nederland haalt, dan ja. krijg je misschien liberalisme. Dus oh, ik denk dat ook liberale mensen uiteindelijk zich het beste gewoon bij de Libertarische Partij kunnen aansluiten. Ja. Misschien zelfs socialistische mensen, want er is geen één socialist die niet een stukje overheid wil afschaffen. Grappig hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Het is uiteindelijk hè, omdat wij nu, uh, ja, we kunnen natuurlijk zeggen we zijn er alleen voor echte libertariërs, maar ja, dan krijg je in Leeuwarden geen zetel. Wij zeggen dus eigenlijk van, nou ja, liberale mensen zijn socialistische mensen. Iedereen die een stukje minder overheid wil, kan toch het beste op ons stemmen en niet op andere partijen. Nou, dat is inderdaad wel een goed uitgangspunt, uh, inderdaad. En dan uh, bereik je inderdaad heel veel mensen, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, wie, uh, het was een, een, een uh, debatwedstrijd tussen jongeren. Wie heeft hem eigenlijk gewonnen? Nou, ze hadden twee winnaars. Uh, oh, twee zelfs? Uh, ja, ja, één voor het, voor het groepje. Dat was een, uh, een, een studentenpartij, uh, Trias Politica. Dus een politieke studentenclub. En die deden het als team heel erg uh, goed. Dus als, uh, nou ja, laten we het uh, voor het gemak even noemen, politieke partij. Ja. En uh, ja, je had natuurlijk een socialiste in een uh, rode jurk. Uh, die, die, die, had het, die, die was heel sterk omdat hij heel veel uh, het woord uh, nam en uh, ja, was inhoudelijk ook, ook vrij goed voorbereid. Dus die heeft uiteindelijk het hele uh, debat gewonnen. Het ging om uh, Edel Oké, okay, Heb je daar nog wat van, van zelf wat van opgenomen? Van dat je denkt van, hé, hey, leuke trucjes, dat kan ik zelf ook toepassen als ik ooit een debat heb. Nou, ik, ik heb... Ja, wat moet ik zeggen... Um, zelf vind ik mij meer researchen voor de achtergrond. Dus ik zou ook niet zelf heel veel het, het, het debat gaan voeren. En debatten hoor je, hoor je gemeente zijn en ik denk dat ik daar zelf wel eens wat lief uh, voor uh, ja. ben. Ik, ik, ik heb wel even heel goed gekeken of uh, als Libertarische Partij hoe we dat op, op enig moment zouden aan kunnen pakken. Nou ja, ja, Natuurlijk als we, als we, als we heel veel uh, rijke Friese donateurs krijgen dan zouden we kunnen zeggen we gaan de beste kopen. Hè? Net, net, net zoals als, als die, uh, die, die voetbalmakelaars die dan bij de echte ja, ja. uh, gaan kijken van, oh, dat is het goed voetballetje. Nou ja. ja, zo zouden wij ook kunnen zeggen van... Uh, ja, we kunnen ook gewoon uh, bij, uh, van, van die witgoedzaken langs gaan en daar gewoon de beste verkoper in dienst nemen. En in plaats van een afwasmachine, moet hij dan het libertarisme aan de man brengen. Ja, nee, en dat ik denk dat, dat ze op die manier Mark Rutte in de partij hebben gekregen hoor. Mm -hmm. ja. Want als ik, als ik die af en toe hoor, dan denk ik ook: van dat is gewoon een verkoper uit zo'n uh, BCC of zo, weet je wel. Daar ben ik, ben ik helemaal met je eens. Dat vind ja. ik ook heel vaak. Ja. En het tweede wat natuurlijk heel erg belangrijk is: de JOVD en de JS, Jonge Socialisten, die waren wel heel prominent aanwezig. Mm -hmm. nou ja, dat geeft ook aan. Hè, dat, dat, dat is ook een leer voor de landelijke libertarische we hebben uh, gewoon ook een Libertarische jongere, Jongerenpartij uh, nodig, want dat geeft extra exposure. Nou wie weet, bij deze, doe een oproep. <laughs> nou ja, alles wat ik zeg komt neer op een oproep. Ja. Stem op ons is een oproep uh, en richt een Libertarische Jongerenpartij op is ook een oproep. Ja, uh, aankomende zaterdag, daar kan je ook nog even een oproep over doen. Want uh, dan gaan jullie weer flyeren, ballonnen blazen, kraampje opzetten en uh, huisvrouwen verleiden en uh, nog veel hm. meer van die dingen. Vertel. Ja, het enige wat we niet gaan doen is ballonnen blazen, want politiek is geen feest. Hè. Politiek is eigenlijk een, een drama. Het liefst uh, zouden libertariërs helemaal geen politieke partij uh, oprichten. Nou, we hebben, komende zaterdag hebben we een probleem, want uh, mm. de gemeente heeft besloten om twee verkiezingsmarkten te gaan houden. Eén in uh, Leeuwarden en één in grau. Grauw is een uh, stad, of nee, ik mag niet zeggen stad, is een dorp. En dat wordt geïntegreerd bij Leeuwarden. Yeah. Die markten zijn op hetzelfde moment en we kunnen onszelf niet in tweeën haken, Johan. Dus we hebben mensen op twee plaatsen nodig. Mm -hmm. En iedereen uh, die wil komen, stuur even een mailtje naar uh, leeuwwaarden-libertarischepartij.nl. En meld je aan en kom uh, langs als vrijwilliger. Ga met mensen praten, want uiteindelijk, ja, hè, uh, woorden kunnen mensen overtuigen. Hè? Nee, nee, maar dan kan ook nog de negende, e 9 november. Het kan ook op 9 november, ja. ja. Maar probeer overal te zijn in onze prachtige gemeente, want uh, ja, we hebben mensen nodig op dit moment. Ja, Oké, okay. nou goed, dankjewel. En, uh, ja, we houden de luisteraars op de hoogte van uh, de ontwikkelingen in, uh, in Leeuwarden. Oké, okay, dan gaan we nu even naar het volgende, hè? de advokabel. De uh. advokabel. Ja, en ik heb hier nog uh, Jurjen Koopmans uit Leeuwarden. En hij heeft ook nog een nieuwsberichtje. Jurjen, vertel. Ja, drama natuurlijk. Mm, wanneer heb ik hier vrolijk ik, ik, nieuws? Ja, ik, ik volg, uh, ik, ik volg Corrie van Brenk al een tijdje op Twitter. Oké. Okay. Waarom doe ik dat? Omdat ik denk, uh, ja, uiteindelijk wil je toe naar de libertarische samenleving, uh, de overheid bestaat ook uit veel uh, mensen en wil je echt bezuinigd, dan moet je saneren. Dus dan moet je, ja, op enig moment krijg je dan een harde confrontatie met, met de vakbonden. En ja, het drama is, uh, de vakbonden die sturen ook een beetje op de confrontatie aan. En wij willen allemaal minder belastingen betalen. En uh, ambtenaren willen eigenlijk meer geld ontvangen. Willen, minder, uh, ja, willen dat er minder banen verdwijnen. Willen dat er nieuwe jonge mensen worden aangenomen. Dus ja. willen eigenlijk groeien. Ja. Uh, de Abverkabo houdt, uh, ja, houdt een mannelijke actiedag in Utrecht. Met name uh, tegen de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Oftewel ook de gemeente Leeuwarden, maar ook de gemeente Utrecht. Die hebben een soort van werkgeversorganisatie. En uh, de vakbonden willen die werkgevers onder druk zetten. Onder het mom van bezuinigen werkt het niet. Dus zij willen ja, meer geld hebben en komen massaal naar Utrecht op 30 november om uh, ja, een boodschap kracht uh, bij te zetten. Nou, he, heel veel ambtenaren zijn nog lid van die, uh, die Abverkabo. En dat is echt een, een ramp voor Nederland dat, uh, ja. Ja, dat, dat, dat een overheid. Uh, die zo wat onder curatele staat, met een gigantische staatsschuld. Ja. Um, ja, dat, eigenlijk zouden alle personeelsleden, als het een, een bijna-fiet bedrijf zou zijn, dan zou er om een loonoffer worden gevraagd. Ja. En deze mensen die vragen om loonsverhoging. Ze zitten meestal toch al in een veel te hoge uh, schaal. Ja, nou, ik, echt ik, serieus, even, hm. even los van, er dus zullen ongetwijfeld ook hardwerkende ambtenaren zijn. Je uh, mag het, het niet hopen. <laughs> Uh, nou ja, zeker als het, als het uh, controleurs zijn die, die, die ondernemers pesten, ja, ja. uh, over een andere keer. Dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan heb ik liever dat ze, de, dat, dat ze niet hard werken. Maar over het algemeen even, even los van, van de persoon, laat ik het zeggen. En, en mm -hmm. mensen zullen ongetwijfeld goede bedoeling hebben met het werk waar ze zich voor, uh, voor inzetten. Ja, ze werken bij een, een, een failliet uh, bedrijf. De overheid is failliet. En uh, ik vind daarom ook, hè, om, omdat die mensen niet, ga, niet komen om uh, een loonoffer aan te bieden, maar omdat ze er gewoon weer poed bij willen hebben. Vind ik ook dat, uh, ja, eigenlijk zou ik een beetje de neiging hebben, ik ga naar Utrecht, 30 november. Ik neem een wit zakdoekje mee en uh, ik, ik zwaai ze eventjes uit. Zo van, ja, ga naar huis, ga weg, ga iets anders doen. Ja. Uh, u, uiteindelijk... Kan die, um, die uh, landsverhoging en die nieuwe jonge ambtenaren uh, het niet verdwijnen van, van, van banen? Mm -hmm. ja, dat kan alleen maar worden opgebracht door uh, de slager, de bakker, uh, de kruidenier. Door gewoon hardwerkende mensen. Die, die krijgen een grotere greep uit hun beurs. Waardoor uh, ja, de gemeenteambtenaren, waar het in dit geval om gaat, ja. zelf meer aan overhouden. En ja. ik, vind dat, ik, ik vind dat zo onsympathiek om in deze tijd, in deze tijd waarin... Bedrijven failliet gaan, waar mensen bij bosjes worden ontslagen. Waarbij consumenten zeggen van goedkoper, goedkoper, goedkoper. Dat in deze tijd dat ambtenaren zeggen van ja, eigenlijk willen wij dit nog wel eventjes een schepje bovenop doen. Nou, dat is de advocabo dan, die dat zegt aan haar leden. Maar denk je ook dat er naar ze geluisterd gaat worden? Ik sluit niks uit. En wat dreigen ze mee? Gaan ze dan staken? Nou ja, Landelijke Actiedag. Ik denk inderdaad dat, dat, dat, dat we een aantal weken wat meer uh, moeite zullen uh, moeten doen om een uh, paspoort uh, op tijd uh, te krijgen. Hè? Ja, nou, ik ben al drie weken bezig met mijn VOG uh, te krijgen, met mijn verklaring van gedrag mm -hmm. <laughs> via DigiD. Ja. <laughs> en dan moet normaal gesproken, als het werkt, moet het allemaal zo gebeurd zijn en dat, uh, ja, het, alleen, het werkt alleen niet. <sleuk> ja. En op, op 30 november weet je zeker dat je mail niet wordt uh, gelezen, oh, nee, nee, ik, nee. ik heb de indruk dat, dat een flink deel van die gemeenteambtenaren, dat die ook nog lid zijn van uh, FVA. Nee, nee dat, uh, inderdaad. Ja, die gaan gewoon voor de gezelligheid even mee of zo, omdat een collega ook gaat. Mm -hmm. ja. okay, uh, maar wil je dan alleen maar met een witte zakje daar gaan staan, dat we daar als dus allemaal libertariërs hun gaan uitzwaaien? Ik wil natuurlijk niemand opruien om iets te gaan doen, uh, hè, maar ja, het, het, het zou natuurlijk wel mooi zijn als mensen gewoon ja, een, een gebaar doen op linksom of rechtsom dat, ja, dat, dat dit niet de weg uh, is. Hè. Ja. Dus inderdaad als meer mensen staan om, uh, ja, om, om, om de ambtenaren uit te zwaaien met een wit zakdoekje. Ja. Zou, ja, ik, ik, ik zou het niet erg vinden. Ik zou het een prettig uh, gebaar uh, vinden. Ja. Uh, dan maak je anders even een Facebookpagina, Jurien Om dit, uh, deze actie te promoten zeg maar, onder de libertariërs. En dan uh, kan je daarna verwijzen. Zeg maar, ja, oproep op, op, op, op Facebook. He, je kent het fenomeen Facebook feestje toch wel? <laughs> ja, ja, ja, Project X, uh, Abkabo of zo. <laughs> ja, ik moet er even <laughs> over nadenken. Ik, ik, ik, ik ben uh, wat, wat, wat dat betreft... Uh, ik, ik wil geen problemen hebben met autoriteiten. Maar ja, nee. ik, ik, ik ben op zoek naar een subtiele manier om dat te doen. Project X witte zakdoek. Mm -hmm. Zoiets. Ja, de, de witte zakdoek een revolutie. <laughs> nee, goed, we houden via deze radiouitzending houden we onze luisteraars op de hoogte van de ontwikkelingen van deze actie. Ja, 30 november duurt ook nog eventjes, hè? Dus we kunnen ja. nog even nadenken. Waar ik nu alvast een oproep voor uh, wil doen is, ik vind dat er iets moet gebeuren, dat we, dat, dat we de ABVACABO op de een of andere manier moeten laten merken, dat we het er niet mee eens zijn. Mm -hmm. En ja, jouw voorstel voor een, voor een soort project X uh, ja, is je kan, een... Je kan ook zeggen, een... zeggen, ik heb een heel goed idee, dat we een, een brief afleveren of een plan afleveren bij de ABVACABO. Zeggen we van, joh, uh, waarom, niet een, waarom een, een loonsverhoging, terwijl de helft van het salaris is al belasting. Je kunt ook zeggen, we schaffen gewoon niet alleen voor jullie leden, maar voor iedereen, de inkomstenbelasting af. Ja. Heeft iedereen meteen meer uh, in zijn portemonnee. Ja, we zijn nu uh, begonnen al met een brainstorm-sessie. Ja, maar dat, dan, dan, dan kunnen ze ook nadenken van, wacht eens even, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want dat is, dat is natuurlijk protesteren. Want mm. ja, de belasting, dat is eigenlijk de inkomsten van de staat waarmee ze hun ambtenaren kunnen betalen. Nou ja, dan, dan, dan wijs, je toch, wijs je toch al heel snel naar het uh, werkelijke probleem. Dus ja. Eens, eens. Ik denk dat, dat dit soort ideeën, als iedereen dat zou opsturen naar voor eerst dan maar LeeuwardenApenstaartje Libertarischepartij.nl mm -hmm. Gewoon ideeën zoals zojuist besproken, maar misschien ook andere creatieve ideeën, dat we die eerst gaan verzamelen. En dan gewoon kijken, nou, wat is nu de leukste manier om een weerstand te bieden tegen de actie van uh, de ApoCabo? En dan geven we gewoon de leukste actie, die geven we een prijs. Die mag een, een keertje gratis komen bier drinken in Leeuwarden. Ja, nee, goed, dankjewel. En uh, nou ja, luisteraars, uh, ik hoop dat u hierdoor uh, genoeg uh, gestimuleerd bent. Tot een uh, bedenken van een uh, goed plan. Dankjewel. Ja, dames en heren, rest ons alleen nog maar de agenda. En die gaan we nu even gezellig doornemen. Op 5 november is er op Landgoed Marlot in Den Haag. En bijeenkomst van de Libertarische Partij, dat is op dinsdag. En wat gebeurt daar allemaal, Mart? Het thema van die bijeenkomst is onderwijs. Daar wordt namelijk een documentaire vertoond, genaamd Stupid in America. Waarna er een discussie wordt gegaan over het onderwijs in Nederland. Onder leiding van Quints Bakhuis, die zelf docent op een mbo-school in Rotterdam is. En wie er geen genoeg van kan krijgen, die kan dan de volgende dag, op woensdag 6 november, naar de Libertarische Borrel in Leeuwarden. Ja, inderdaad. Elke eerste woensdag van de maand organiseert de Libertarische Partij Leeuwarden een borrel in Café de Rus, dus vanaf 8 uur. Het is vlakbij het station in Leeuwarden. En uh, ja, dus vanaf 8 uur uh, ben je ook daar uh, van harte welkom, mocht je in de buurt wonen. Ja, en mocht je Leeuwarden toch iets te ver voor je zijn, dan kan je gewoon nog naar Leiden toe. Want daar is een, uh, ja, een LP-borrel. Ja, inderdaad. Uh, 9 november, zoals je zei, op een zaterdagavond in Leiden, Café de Gouwen. Ook gewoon 8 uur neem ik aan, half negen. Ja, er staat hier op de agenda 9 uur. Maar, ja, 9 uur lijkt, zelfs? Lijkt misschien okay. een beetje, ja, het is wel een zaterdagavond, dus misschien is dat ja. uh, Laten we daar maar vanuit gaan. Hè? En misschien wat er heel veel mensen vanuit Leeuwarden komen. Want er is op diezelfde dag, op 9 november, er wordt een campagne gehouden. Hè? Er wordt er uh, gefolderd en geflyerd en uh, van alles gedaan in uh, Leeuwarden vanwege de verkiezingen. Ja, inderdaad. Dus daar kunt u ook uh, bij zijn. En dat is gewoon vanaf 10 uur s ochtends. En na uh, 5 uur is het afgelopen en ja, inderdaad, die mensen moeten dan helemaal naar Leiden toe rijden om daar te kunnen zijn. vandaar. Waarschijnlijk dat het om 9 uur begint. Ongetwijfeld. Ja, en dan is op de 9e, de, de tweede zaterdag van de maand, is er ook nog een café Mandeville in Almere. En dat is in café De Engel, weet ik toevallig. En Meestal meestal begint het om 4 uur. Dus die beginnen altijd al heel vroeg met borrelen. En uh, ja dan bent u ook van harte welkom. ja In ieder geval de bijeenkomst in Maastricht is er ook nog op 12 november. Dinsdag 12 november, 8 uur. In uh, het inmiddels welbekende Café Forum. En uh, ja, mocht je dan denken van... Goh, eigenlijk lijkt me dat wel leuk om eens een paar dagen Maastricht gelijk te pakken. Kun je ook op de 16e gelijk even naar de uh, Regional Conference van de European Students for Liberty. Die is namelijk in Maastricht op zaterdag 16 november. De universiteit van Maastricht die, uh, is de, ja, de gastheer, hè, de gastuniversiteit voor dit uh, evenement. En uh, uh -huh. nou, de, zoals uh, je misschien weet Johan, uh, zoals de luisteraars uh, misschien ook weten, ja, organiseert uh, of organiseren de European Students for Liberty, uh, die, deze regionale conferenties. Hè, je hebt er ook uh, in november, ik geloof een week daarna, heb je er in München. Uh, ja, je hebt ze overal, hè, van Bulgarije tot Spanje tot uh, noem het maar op, alle, allerlei landen in Europa. En uh, ja, dat is uh, altijd leuk. Ik ben zelf in uh, Leuven geweest in uh, maart, okay. afgelopen maart. En dat was uh, weliswaar dan meerdere dagen, maar uh, ja, altijd uh, hele bijzondere, interessante lezingen. En uh, mensen die uh, ja, natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde denken, hè, mensen die van vrijheid houden. Dus dat is altijd een goede gelegenheid om uh, met die mensen een beetje te socializen. En, uh, ja, tegelijk ook wat op te steken van die lezingen. Ja, interessant. Ja. Je hoeft daar niet echt per definitie een student voor te zijn. Hè? Nee, nee, nee. Ik ben zelf ook geen student meer hoor, maar... Uh, mm -hmm. nou, als ja, inderdaad... je jong, ook als je wat ouder bent, dan kan je er ook naartoe. Ja, zeker. zeker. Ja, je ziet de mensen oh, ja. van, al, uh, van alle leeftijden, van al, uh, ja, allerlei uh, achtergronden. En, uh, ja, ook uh, inderdaad vanuit verschillende landen, dus uh, dat is ook... ik zie hier uh, ik zit nu naar het evenement te kijken. Ik zie hier al mensen uit uh, Duitsland, uit, verder uit Oost-Europa. Ik zie hier al, allerlei verschillende nationaliteiten, dus dat maakt het ook altijd uh, extra leuk, vind ik zelf in ieder geval. En uh, ja, het kost je 15 euro, maar dan heb je ook wat. Ja, interessant, ja. Dus kun kan je gelijk een paar dagen Maastricht doen. Nou, mocht je Maastricht toch te ver voor je zijn... op 12 november, dan gaan we weer ietsje terug in de tijd is er ook nog in uh, Rotterdam een uh, borrel. En dat is in? Ja, café de Comedie. Ja. Zoals, uh, ja. Ja, zoals gebruikelijk inmiddels. Hè. De tweede dinsdag van de maand inderdaad. Uh, in uh, Rotterdam. En daar zal uh, Kim Winkelaar zal daar een, uh, een praatje houden. Ja, dan gaan we uh, ja, weer iets verder in de tijd. En het is de derde dinsdag van de maand. Dat is gewoon de week erop. Op 19 november is er uiteraard weer een café Bastiat in Amsterdam. En dat is in uh, De Bekeerde Zuster. Ja. Jij is het nog steeds zo? Ja, daar ga ik in ieder geval in geloof van uit. Dat weet ik niet, want dat staat niet op de website van de, nee. van de LP. Net als de Rotterdam is er ook niet op, maar daar gaan we gewoon een soort van blind vertrouwen van uit. En mocht iemand van de, die de website doet van de LP dit horen... Ik doe er eens even wat aan. <laughs> uh, ja, De Libertarische Partij Brabant, die hebben op dezelfde derde, derde dinsdag van november als in Amsterdam... Uh, ...voor onze Brabantse Libertarische Vrienden een Libertarische Borrel in Roosendaal. O oh, ja, dat klopt, ja, uh, Ja, er staat uh, inderdaad bij, uh, dit keer is hij gekozen voor een plek in West-Brabant... ...welke makkelijk te bereiken is via verschillende toegangswegen en het OV, namelijk Roosendaal. Mm -hmm. uh, in het Grand Café Chagall... Neem ik aan dat het uitgesproken wordt, uh, ja. gaat dat uh, plaatsvinden. Dus uh, mocht je in uh, Brabant wonen, ja, uh, zoals ik zei, hè, wees welkom. De laatste woensdag van de maand is er altijd weer een borrel in Utrecht. In Café The Guardian. En die staat er ook niet op. Nee, nee ja, dat is jammer dan. Hè? Ja, het is uh, inderdaad, uh, bij deze, inderdaad, voor de luisteraars kunnen we het alvast uh, aankondigen. Want het is inderdaad gewoon elke laatste woensdag van de maand. Uh, dan hebben we deze maand over de 27 e Vanaf uh, 8 ja. uur, inderdaad Café The Guardian. Uh, gezellige Engelse pub. Op, uh, ja, echt een maar op afstand vanaf uh, Centraal, vanaf de jaarbeurs. Dus uh, ja, ook een hele goede locatie denk ik voor mensen die niet uh, per se in Utrecht of de regio Utrecht wonen. Want uh, ja, en, en die mensen zien we ook regelmatig uit andere steden die uh, even langs wippen en uh, ja, graag uh, het gesprek aangaan. Dus, uh, ja, wees welkom. Nou Goed dames en heren, dat was het dan voor deze week. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. Met een hele nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Heeft u commentaar, wilt u wat zeggen of heeft u leuke bijdragen? Dan bent u van altijd welkom. Mail gewoon naar johanjongepier, gmail.com. Of zet er gewoon een berichtje op de Facebook pagina. Dan komt het vanzelf bij ons terecht. Of bij de Mixcloud, een commentaartje geven. Mag ook altijd. En dan, uh, ja, dan zult u gewoon van mij horen. En dat was het, dames en heren, komt nu de Eindtune.